10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland is voor de derde keer in vier jaar tijd in een recessie beland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Economieredacteur André Meijnema. De economie is gekrompen in het vierde kwartaal met 0,2%. In het de derde kwartaal hadden we ook al een krimp van 0,9% te pakken. Dat betekent twee kwartalen op rij is een recessie. Want twee kwartalen met krimp, economie staat dus stil of gaat achteruit. We verdienen niet meer erbij. Vooral de investeringen lagen in de laatste drie maanden van vorig jaar een stuk lager. En ook gaven mensen minder geld uit.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 Hogescholen gaan samenwerken bij het maken en afnemen van toetsen. Ze maken daarbij gebruik van experts van buiten. Dat heeft minister Bussenmaker van Onderwijs afgesproken met de HBO-raad. Door de samenwerking moet een extra waarborg worden ingebouwd... voor de kwaliteit van het diploma. Voor de samenwerking tussen hogescholen... stelt de minister 8 miljoen euro beschikbaar. De Zuid-Afrikaanse hardloper en Paralympier Oscar Pistorius heeft zijn vriendin doodgeschoten. Hij zou haar voor een inbreker hebben aangezien en haar onder vuur hebben genomen. Correspondent Ellis van Gelder. Hij zou op dit moment ondervraagd worden en het zou zelfs wel kunnen zijn dat hij vandaag nog wordt voorgeleid. Uh, dus ja, dan moet er veel meer duidelijk worden in, in deze zaak. De bijnaam van Pistorius is Blade Runner. Hij loopt met protheses omdat zijn onderbenen zijn geamputeerd. Bij de Paralympics in 2004, 2008 en vorig jaar haalde hij in totaal zes gouden medailles, één zilveren en één keer brons. Vorig jaar kwam Pistorius als eerste paralympische atleet in actie op de Olympische Spelen.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 Aan verkeersinformatie, u hoort het ook al bij het weer. In Zuid-Holland, Zeeland en het westen van noord brabant is het hier en daar glad door IJssel. Nog een paar files. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knopendraasdorp 8 kilometer. Tussen Afwit Haarlem Zuid en Knopendraasdorp zijn drie reisschokken dicht aan aanrijding. Er blijven er twee open. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den haag maniveld 3 kilometer.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 Drie maanden gratis bij alles ineenzakelijk. Meer informatie? opicbusiness.nl. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op audi.nl Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu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 Karel Johan de Zwart. Advies van de onderwijsraad: hef kleine basisscholen op. Nederlandse patiënten profiteren van de lage zorgkosten aan de Spaanse Costa Blanca. Nou, je moet het een beetje zien, als zeker voor je partner. Heeft toch een beetje het gevoel, ik heb ook nog een soort vakantie. En het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Op dit moment presenteert de Onderwijsraad een advies over kleine scholen. Nu moet een school nog minimaal 23 leerlingen hebben. Maar de Onderwijsraad adviseert nu om die opheffingsnorm flink op te gaan krikken. Lid van de Onderwijsraad is Rob Schuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die norm is dus nu nog 23. Dat is het minimum aantal leerlingen. Uh, waar zou die volgens de Onderwijsraad naartoe moeten gaan? Wij vinden dat de opheffingsnorm verhoogd zou moeten worden naar minimaal 100. Naar minimaal 100. Zo, dat betekent nogal wat. Uh, ja, uh, daar hebben we het uh, in het de, in de aanloop ons advies ook wel uh, vaak over gehad. Hè, dat het in elk geval uh, uh, zal leiden tot een aanzienlijke reductie van het, uh, van het aantal scholen. En dat daar natuurlijk ook wel uh, de nodige emoties achterweg zullen komen. Ja, dat, dat, laten we eerst even naar die reductie uh, gaan. Want hoeveel scholen moeten er dicht hierdoor? Nou, uh, moeten uh, niks. Maar als we de norm op zouden trekken naar zo'n uh, minimaal zo'n 100... Ja. Dan, uh, dan praat je zeg maar, over een reductie van zo'n duizend uh, basisscholen. Met als gevolg hoeveel banen? Uh, dat betekent niet dat de werkgelegenheid uh, weggaat. Want uh, het, het aantal leerlingen dat klinkt natuurlijk wel vanuit de, de demografische ontwikkelingen. Maar als je leerlingen verplaatst van A naar B... dan gaat de werkgelegenheid in principe ook gewoon mee. Hm. Waarom moeten kleine scholen eigenlijk dicht? Waarom moeten ze minimaal 100 leerlingen hebben? Nou, dat heeft alles te maken zeg maar, met de, de, de, de, de onderwijskwaliteit... En als je kijkt naar de hele kleine scholen op dit moment... dan uh, kun je in elk geval constateren dat uh, daar weinig docenten werken. Dat er uh, altijd sprake is zeg maar, van heel veel druk uh, zeg maar, op de, de taken uh, die uh, verricht moeten worden. Uh, er nauwelijks uh, scholingstijd is voor, uh, voor docenten. Uh, werkdruk zeg maar, gemiddeld uh, groot is... En uh, het toch wijze van een docent steeds moeilijker wordt uh, te kunnen verwachten dat hij zeg maar, gewoon door alle leeftijdsgroepen zeg maar, alle competenties in huis heeft om de minimale kwaliteit gewoon te kunnen leveren. Kortom, de kwaliteit van die kleine scholen is gewoon niet goed genoeg. Daarom moeten ze dicht. Uh, dat is wel een hele. Uh, nou ja, als ik uh, u zo een beetje beluister en alles optel, kom ik daarop uit expliciete uitspraak. De risico's, zeg maar, op, op, een, op een lagere kwaliteit, die zijn de, de, uh, groter, zeg maar, dan op een, op een, een grotere school, zeg maar, van gemiddeld uh, zo tussen de 200 en 400 leerlingen. Ja. Dat laten, zeg maar, gewoon de gegevens van de inspectie ook zien. Ja, u zei dit zal heel wat emotie uh, teweeg gaan brengen, um, want het gaat ook om een enorm aantal. Het uh, gaat om een, om een groot aantal, maar wel gespreid maar gewoon over, uh, over heel Nederland. Het is niet specifiek één of twee regio's die er, uh, waar, waar zeg maar, gewoon de effecten voelbaar zullen zijn. En dat gebeurt natuurlijk ook niet zeg maar, van de ene dag op de andere dag. Hè. Je moet het uh, meelaten bewegen zeg maar, gewoon met uh, de krimp ook in het leerlingaantal. En uh, tussen nu en 2020 ja, dan hebben we het ook zeg maar, zo'n 100.000 leerlingen minder in het plaatsonderwijs. Dus ik, ik denk gewoon dat het meebeweegt in, uh, in, uh, in, uh, in een beweging zeg maar, van uh, minder, minder leerlingen. Ja, goed. Maar de toekomst van de dorpsschool, uh, ja, die kunnen wij gewoon vergeten op de lange termijn. Er zullen uh, dorpen zijn, uh, of kleine plaatsen zijn, zeg maar, waar uh, nog steeds onderwijs uh, kan worden gegeven. Zijn er zijn nog steeds dorpen, zeg maar, waar al twee of drie basisscholen zijn. Nou, daar uh, zal er dan wellicht misschien nog één zijn. Uh, maar er zullen ook uh, kleine leefgemeenschappen zijn, dorpen zeg maar, die uh, ja, een school uh, zullen moeten gaan delen met, uh, met hun buren. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat dit, uh, en dat is een groot probleem in dit land, de krimpgebieden, daar zijn ze, uh, niet echt gaat helpen. Nou, misschien gaat het die kindgebieden juist wel helpen. Want als je... Niet, nou ja, als jong gezin denk je wel twee keer na... voordat je in een klein dorpje gaat wonen... waar geen normale school is voor je kind? Of dat nou, zeg maar, alleen te maken heeft zeg maar, met... of je ergens hier gaat vestigen op er een school, dus ja, of nee, dat, uh, nou, dat, dat betwijfel ik. Ik denk dat het gewoon van belang is... dat er gewoon uh, nog steeds gewoon een, een kwalitatief goed onderwijs aanbod is... Zeg maar in, ook in een krimpgebied, in een regio. En uh, nou ja, dat ouders uh, uh, daar ook wel uh, gretig op zullen zijn... Ja. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft om dit advies gevraagd. Hè? Ja. Weet u al wat hij ervan vindt? Uh, nee, want op dit moment uh, wordt het advies uh, overhandigd in, uh, in, in Den Haag. En uh, ja. nou, ik denk dat over een, een kwartiertje hij uh, zijn reactie erop gaat geven. En wat verwacht u? Uh, ik, ik verwacht eigenlijk uh, dat uh, nou ja, het advies wel de nodige uh, uh, stof zal doen laten opwaaien. Maar dat het, dat wat voor stof wel... bedoelt u eigenlijk steeds? Want nou, u heeft het over emoties en stof, maar wat? Wat is dat nou dan? Nou ja, goed. Kijk, ik woon, ik woon zelf en uh, zelf in een krimpgebied. Ja. En ik zie ook wel uh, regelmatig zeg maar, de verhalen over ouders die, uh, die problemen hebben met een scholenfusie of met scholensluiting enzovoort. Dus uh, het, het, zal, uh, uh, het, zal, het zal best mensen, uh, men, uh, mensen raken. Ja, dat is dus wel degelijk een probleem, zoals ik net aangaf eigenlijk. Maar. Als we goed over het kunnen krijgen dat zeg maar, gewoon het samengaan van scholen, het concentreren van scholen. Eh, gaat leiden zeg maar, gewoon tot een, een garantie op een hogere kwaliteit. en daarmee zeg maar, ook gewoon, eh, een, het behoud zeg maar, van onderwijsinfrastructuur in de regio op wat langere termijn. Eh, dan denk ik dat dat een te nemen stap zou moeten zijn. Ja, een te nemen stap en een, uh, misschien een prettige bijkomstigheid. een uh, bezuinigingsoperatie. Het levert ook gewoon geld. Het, het bespaart ons geld. Uh, als je kijkt zeg maar, wat de kosten zijn van een, van een kleine school, hè, van, van 23 leerlingen, ja. Ja, daar kost een, een leerling gemiddeld zeg maar, toch zo'n uh, zo 11.000 euro. Uh, kijk je zeg maar, naar een school van 200 leerlingen en meer, ja, dan is de prijs van per ja. leerling zo'n 4000 leerlingen. Dus dat is best wel een heel groot verschil. Ja. Nou, daar zal de staatssecretaris dan wel blij mee zijn, denk ik. Ja, maar we hebben ook in het advies geschreven dat zeg maar, gewoon de zogenaamde kleine scholentoeslag, uh, die nu uh, gegeven wordt aan, aan scholen, dat je die. Vooral ook in dunbevolkte gebieden, dat je die daar zou moeten blijven neerleggen om ja. bijvoorbeeld uh, wel, uh, zeg maar gewoon de onderwijsinfrastructuur infrastructuur kwalitatief te versterken. En om bijvoorbeeld ook uh, schoolbesturen toe te staan om daar bijvoorbeeld leerlingenvervoer uit te bekosten. Ja. Dus het is, uh, het is, het is, het is niet een om het geld maar rechtstreeks in de, in de schatkist te laten verwijnen. Nee. Het is wel een enorme stap, hè? van 23 naar 100 leerlingen minimaal. Oké, okay. ja. dank u wel. Ja, meer kunnen we er dan niet van maken. Het is een enorme stap die nogal wat stof en emoties uh, zal doen opwaaien. Dank u wel, Rob Schuur, lid van de Onderwijsraad. We gaan zien uh, wat staatssecretaris Dekker van Onderwijs hiervan vindt... en of hij het advies gaat overnemen. Ruim 100.000 Nederlanders wonen permanent onder de zon aan de Spaanse Costa Blanca... Wat merken zij van de crisis in een land waar één op de vier mensen geen baan heeft? Dat zijn de beruchte zakken, Bakken. En dan zie je gewoon de mensen echt wel de, de spullen eruit halen. Crisis aan de costa. Over vervlogen dromen. Ja, had ik me naar de makelaar geluisterd. En nieuwe kansen. Op het moment dat alles goedkoper wordt, dan, uh, dan kun je dus meer klanten krijgen. Ja, de gezondheidszorg is mede door de crisis in Spanje... een stuk goedkoper dan in Nederland. Nederlandse zorgverzekeraars sluiten dan ook lucratieve contracten... met Spaanse ziekenhuizen en revalidatieklinieken. Verzekerden bij VGZ, Univé en ISA... kunnen een knie- of heupoperatie laten uitvoeren in Benidorm. Inclusief, en dat is fijn, een drieweekse revalidatie. Martijn Grimius ging op bezoek in het revalidatiecentrum. Oké, okay, nog één minuutje. Eén minuut nog, hè? Oké. Okay, ja, ik ben. Ja, gaat lekker. Mooi zo? Gaat lekker. Lekker soepel. Buiten schijnt de zon en binnen zit Theo vierman heel hard te werken... op een home trainer. Uh, aan uw heup bent u geopereerd, hè? Ik ben aan mijn heup geopereerd uh, een goede week geleden. U bent uh, geopereerd in Benidorm. En we zitten nu in een kliniek uh, een half uurtje daar vandaan, in Morera. Ja. Hoe bent u hier zo terechtgekomen? Uh, nou ja, we zijn dus via die luchtbrug uh, in, uh, met het vliegtuig uh, uh, geland op Alicante. Daar word je opgehaald met een ambulance... Met je partner. Die, wordt naar... die mag mee. Die mag mee. Uh, kan mee. En uh, die is even tijdelijk in een hotel gegaan. Vlak bij het uh, ziekenhuis. Ik zou opgenomen worden voor de operatie. Ik ben geopereerd. En dan na zo'n operatie, na een aantal dagen. Dan ga je hier naar Moraya. En dan ga je naar een soort zorgcomplex. Hier een paar kilometer vandaan. En heb je hier dagelijkse therapie. Nou, het is een geweldige combinatie, want je krijgt een auto ter beschikking. Hier heb je al die, al die weken dit, heb je die auto voor de deur staan. Dus je kan ook nog uitstapjes maken? Want je hebt tijd genoeg. Het is vakantie bijna. Nou, je moet het een beetje zien, als, zeker voor je partner. Heeft toch een beetje het gevoel, ik heb ook nog een soort vakantie. En die mag gratis mee? Nou ja, in zoverre, ik betaal, uh, je betaalt zelf je vliegreis. En als je een partner meeneemt, dan... Wordt daar een bedrag voor gevraagd, maar dat vind ik logisch natuurlijk. Maar de rest wordt allemaal betaald. Hoeveel vragen ze dan? 35 euro, meen ik, per persoon per dag. Dus voor mijn partner is dat dan 35 euro. Een operatie en een revalidatie onder de zon in Spanje. En het kost de verzekeraar hetzelfde als in Nederland, zo vertelt Deon van den Berk. Van VGZ. Ja, uh, dat klopt. Ja, we betalen voor dit arrangement uh, net zoveel als dat we voor de operatie in Nederland betalen. En we krijgen er een heleboel extra voor. Maar hoe ziet u dat in, voor in de toekomst? Want dit is misschien nog maar het begin. Je zou kunnen zeggen, nou, uh, laten we al die zorg nog veel meer naar het buitenland uitbesteden... als het met zoveel uh, extra veel meer uh, voor hetzelfde geld kan. Nou, er zijn natuurlijk bepaalde onderdelen waarop je uh, wel degelijk winst zou halen. Hè. Dit is misschien niet het beste voorbeeld. Maar als ik aan de AWBZ-zorg denk, uh, de verpleeghuiszorg in Nederland. We kunnen niet nu een heleboel verpleeghuizen gaan bouwen alvast. Want ja, we hebben ze maar voor een beperkte periode nodig. Dan is de grijze golf voorbij. En mijn idee zou zijn, maar nu praat ik een beetje als privépersoon en niet namens de organisatie... dat je zou veel meer gebruik moeten maken van de, uh, de verpleeghuisinstellingen... zoals die er in Spanje en in Portugal zijn... die inderdaad aanzienlijk goedkoper zijn dan die in Nederland... een uitstekende kwaliteit bieden. Even verderop van de revalidatiekliniek is het Zorghotel Miguel Mortorel... De eigenaar uh, van de kliniek en van het zorghotel. Hier uh, worden de mensen ondergebracht hè, als ze niet hoeven te revalideren. Inderdaad, inderdaad. hier uh, verblijven de mensen dus, uh, gedurende drie weken uh, in een appartement wat uh, ja, volledig is ingericht. Kijk, een appartementje, keukentje, daarachter de slaapkamer en hier een, uh, een schuifbuik. Kun je dit even open doen? Ja. En als je naar buiten gaat. Dan kijk je uit over de heuvels van de costa en uh, naar beneden een zwembad. Wat een luxe. Ja, absoluut een luxe. Dan hebben de mensen ook een vakantiegevoel als ze, als ze geopereerd zijn en dat hebben ze dan ook wel verdiend. Op wat voor manier heeft de crisis jullie nou eigenlijk geholpen bij het opzetten van dit concept? De prijzen van de hotels, van, uh, van de catering, van het eten, van, van het transport, van de huur is allemaal wat, uh, wat gezakt. Dus vandaar zijn we uh, competitief met prijzen van uh, andere landen. Bijvoorbeeld Nederland of, of België of Duitsland kunnen veel bieden voor, uh, voor een goede prijs. En zoals dit hotel, dat is een paar jaar geleden gebouwd. Ja, dit is uh, gebouwd, aangepast dus aan, uh, aan, aan mensen met toch wat problemen. En is opengegaan eigenlijk op het moment dat de crisis begon. En de bedoeling was wat appartementen te verkopen. Maar die, uh, voor die prijs uh, kunnen ze het nu niet meer verkopen. ze zouden ze verlies hebben. Dus vandaar hebben wij, uh, ja, voor een goede prijs kunnen we dit uh, langdurig huren. Ja, dus uh, de crisis heeft ook zijn goede kanten voor jullie? Ja. Ja, dat is met alles zo, import-export. Op het moment dat uh, alles goedkoper wordt, dan, uh, dan kun je dus meer klanten krijgen. En uh, zo hebben wij geprobeerd een beetje het roer om te gooien. Eerst zat de revalidatiekliniek bomvol met patiënten van hier, of Spanjaarden, Engelsen, Duitsers, Zwitsers die hier allemaal wonen. En dat werd wat minder. En uh, gelukkig waren we al een tijd bezig met dit project. Dus wat het nu minder geworden is, vult het luchtbrugprogramma weer, uh, weer op. Morgen in Crisis aan de Costa horen we meer over de lokale Spaanse bevolking... die in toenemende mate een beroep moet doen op de voedselbank. Die vervolgens weer wordt ondersteund met hulp van Nederlanders. Het zijn mensen, ja heel leuk, die verzamelen dan van hun ontbijt al deze dingen. Is toch lief? Het is hartstikke lief, hoort u morgen in Crisis aan de Costa, serie van Martijn Griemius. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. GoedemorgenNederland.nl Straks nabestaanden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn eisen inzage in het psychiatrische rapport van Tristan van der Vee. Eerst nu het oogtumeur van Henk Spaan. Wat hoor ik nou? De KLM gaat geld vragen voor het vervoeren van koffers. De KLM, koninklijke luchtvaartmaatschappij, goes easy jet. Opnieuw wordt het niveau van de samenleving naar beneden bijgesteld. Als er nog geen crisis was, is die nu aangebroken, mensen. De publieke omroep wordt uitgekleed, totdat ook daar slechts amusement wordt geproduceerd... dat zich afspeelt op ijsbanen en in zwembaden. Post wordt nog twee keer per week bezorgd, bij toeval in de juiste brievenbus. Treinen rijden op tijd, maar als je naar Brussel wilt, moet je twee keer overstappen. En de KLM zet pinautomaten en weegschalen bij de bagageband. Handbagage wordt nagemeten, net als bij EasyJet, waar een laptoptas als koffer wordt beschouwd. De volgende stap is betalen voor een klef KLM-broodje. Dat is dan 4,50 euro, meneer. Oh, kunt u misschien gepast betalen? Mijn wisselgeld is op. De stewardess kijkt wanhopig in haar grote portemonnee. Een rol als cashier had ze nooit voor ogen gehad... toen ze solliciteerde naar deze baan met een zekere status. Ik was een groot fan van de KLM. Dat bolwerk van vertrouwenwekkende burgerlijkheid. 30 euro per koffer als je op Schiphol incheckt. 60 euro voor de bagage bij een retourtje Londen. De volgende stap is dat ze alleen nog maar vanaf Eindhoven vliegen dat ze de toestellen midden op het tarmac parkeren... waar je met bussen naartoe wordt gebracht. En dan ontstaat er een run op de vliegtuigtrap... want de KLM nummert de stoelen niet meer. Kan de KLM me uitleggen waarom ik niet met EasyJet zou vliegen? Die zijn goedkoper! Morgen het ochtendmeur van Neil Jerli. We get it almost every night when they are Volgens mij heet dit plaatje Dancing in the Moonlight. Even kijken. Ja, Dancing in the Moonlight. Het staat er. Toploader was dat. Het is bijna vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Moet het psychiatrisch rapport van Tristan van der Vee, die twee jaar geleden zes mensen doodschoot in winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn, wel of niet worden verstrekt aan de nabestaanden en slachtoffers? Nou, zojuist heeft de rechtbank in Den Haag antwoord gegeven op die vraag en uitspraak gedaan in een kort geding. Veru Mewa is advocaat van de slachtoffers en eh, heeft al inzage in het rapport eh, gekregen. Ook, eh, in de uitspraak gekregen, moet ik zeggen: in het rapport is nog maar de vraag. Eh, mevrouw Mewa, goedemorgen. Maar dat is geen probleem. Meneer Mewa, heeft u die uh, uitspraak gezien en wat is die? Klopt, uh, de rechtbank heeft, zoals u net recht aangegeven heeft, uh, beoordeeld dat uh, de slachtoffers en nabestaanden geen recht hebben op inzage in dat rapport. En de voornaamste reden daarvoor is het recht op privacy van Tristan en dienstfamilie. Ja, wat vindt u van die uitspraak? Ja, teleurstellend. Uh, ja. Wij hebben de rechtbank uh, tijdens de procedure uh, allerlei argumenten en, en, en, en, en uh, jurisprudentie aangereikt om anders te oordelen. Er zijn uitspraken, ook van de Hoge Raad, maar ook van het Europees Hof van de Rechten van de Mens... waarin wordt geoordeeld dat het recht op privacy, zeker in gevallen van misdrijven... waarbij mensen zijn komen te overlijden, niet absoluut is. Uh, maar de rechtbank Den Haag ziet dat duidelijk anders. Ja, die privacy heeft gewoon de prioriteit. Dat is eigenlijk de, de reden. Ja. ja. En het medisch beroepgeheim van de opstellers van het, uh, van het rapport over Tristan van der Vee? Ja, niet eens ter discussie in dit, uh, in dit rapport. Uh, dit rapport is opgesteld na het overlijden van Tristan. Ja. Uh, daarin staat allerlei informatie uh, over zijn psychische toestand. Denken wij. Uh, dat blijkt ook wel uit, uit, uit bepaalde passages waar uh, naar dat rapport wordt verwezen. En uh, ja, De, de, de behandelaars van Tristan hebben daar uh, uitspraken over gedaan. Dus het beroepsgeheim van de behandelaars staat niet zozeer ter discussie. Maar vooral hm. het recht op privacy. Ja. Waarom zouden die slachtoffers eigenlijk inzage moeten krijgen volgens u in dat uh, psychiatrisch rapport? Nou, Deels is het... Uh, ...in met verwerking van trauma. Uh, vanaf dag 1 is duidelijk aangegeven dat zij willen weten ja, hoe het nou eigenlijk zover heeft kunnen komen. Ja, ja. Uh, wat was nou de toestand van Tristan? Hoe heeft het zover kunnen komen? Maar deel ze ook om uh, juridische redenen. Uh, er is een bodemprocedure die binnenkort zal beginnen tegen de staat en de politie uh, die de vergunning heeft verleend... En dat rapport zal argumenten kunnen leveren uh, in het kader van de aansprakelijkheid en de vestiging daarvan. Ja, want de politie heeft dat rapport destijds gelezen of niet? Nou, het OM in ieder geval. Het rapport is uh, ingesteld op verzoek van het Openbaar ministerie Het ja. is natuurlijk wel gek, hè. Je laat een psychiatrisch rapport opmaken uh, naar een verdachte die al overleden is. Normaal gesproken laat ja. je zo'n rapport opstellen in het kader van een strafvervolging van de verdachte. Maar er stond bij voorbaat al vast dat deze verdachte niet te vervolgen was. Dus het is heel opmerkelijk dat het gebeurd is en des te opmerkelijker dat je daarna niet wilt delen met uh, de nabestaanden en slachtoffers in verband met de privacy van die ja. verdachten. Waarom is, dat, waarom is die opdracht dan gegeven eigenlijk om dit rapport überhaupt op te stellen? Ja, er wordt gezegd om inzicht te krijgen in de daad van, uh, van Tristan, uh, om, uh, om daar lering uit te trekken en om in de toekomst uh, te kijken of, uh, of er bepaalde signalen ten opzichte van dat soort verdachten eerder op te pakken. Nou ja. uh, maar het blijft gistwerk, want we weten niet wat erin staat. Nee, precies. En dat gaan we ook niet weten. Nee, nou dat is de vraag. Er komt natuurlijk nog een bodemprocedure. In, in die bodemprocedure ja. zal dit ook wel weer een onderwerp van discussie worden. Wij wilden dat hebben voordat die procedure zou beginnen. Vandaar dat kort getinkt. Maar ja. Uh, ja, de rechter ziet het anders. Ja, het is nog te vers denk ik voor reacties hè, van uh, nabestaanden. Ja. ja, ik heb wel wat teleurstellingen reacties ontvangen. Uh, er werd meteen al gebeld. De slachtoffers zitten daar bovenop. Ja. En uh, het is heel moeilijk om uit te leggen waarom de rechter het recht van uh, deze crimineel in dit geval toch anders ziet dan het recht op de waarheid. Ja, En is het teleurstelling of uh, ook woede? Ja, het is een mengeling daarvan. Hè. Het is vooral ja. teleurstelling. Maar uh, de woede zal misschien later komen uh, omdat er uh, toch nog heel veel onbegrip is. Ja. Goed. We gaan uh, de bodemprocedure nog afwachten dan. Hè. Ja. ja. Dank u wel, advocaat Bij Veru staan. Mewa, voor uh, de eerste reactie uh, op de uitspraak... Uh, naar aanleiding van het psychiatrisch rapport van Tristan van der Vee. Uh, de nabestaanden krijgen dus geen inzage. Tot zover deze KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws. Jeroen Wielaard met lijn 1. Waar is de bus, Jeroen? De bus staat op de Schaardijk onder de Brieleoordbrug in Rotterdam... bij restaurant De Zalm, waar een van mijn gasten, Frits... Hoefnagel zometeen een BNR-programma uh, gaat doen. Blijf vooral bij Radio 1. In ieder geval het komende half uur zou ik zeggen. Frits Hoefnagel is een van de spinners achter Mark Rutte. Die is vandaag jarig. We gaan ook praten met Dirk Malenveld. Die heeft een boek geschreven over Mark in gesprek met Mark. Maar wij gaan eerst even in gesprek met het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland zit weer in een recessie voor de derde keer in vier jaar tijd. Volgens het CBS krompte de economie in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,2 ten opzichte van een kwartaal eerder. En toen was er ook al krimp. De investeringen daalden en de huishoudens gaven minder uit.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 Nederland heeft eigenlijk geen behoefte aan de JSF, dat zegt instituut Klingendaal in een advies aan minister Hennis van Defensie. Door de hoge kosten zal de inzet van de JSF ernstige hinder opleveren voor andere krijgsmachtonderdelen, verwacht Klingendaal. In de stad Groningen is een aantal huizen ontruimd vanwege een gaslek. Het lek in de hoofdgasleiding ontstond volgens de brandweer bij werkzaamheden in de wijk De Hoogte in Groningen. En het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. In die provincies geldt code oranje, omdat wegen er door ijzel verraderlijk glad kunnen zijn. En ook de rest van het land moet rekening houden met flinke sneeuwval. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie in Zuid-Holland. Zeeland en het westen van Noord-Brabant is het plaatselijk glad door IJssel. Dat geldt ook voor enkele snelwegen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen was een aanrijding. Tussen Beverwijk-Oost en knopend op 9 kilometer. Tussen Alfred haarlem zuid en knopend op zijn drie rijschokken dicht. Er blijven maar twee open. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Een roos voor Rutte. Het is Valentijnsdag, maar ook de verjaardag van onze premier. 46 wordt hij de aanvoerder van het kabinet Rutte 2. En van Mark is er maar één. Maar toch ook een man met vele gedaanten. Midden in de 40. Een toonbeeld van lenigheid. En dat heeft hij wel nodig. Politiek slalommen is de noodzaak en een behendigheid. Gisteravond heb ik bij mij in de kroeg eens even wat uh, gepeild... onder de vaste jongens, hoe ze over hem oordeelden. En dat ging zo van... Uh, niet slecht tot best wel goed tot nu toe. En er was ook iemand die zei... hele goede Jenever. In de bus uh, hebben wij hier Dirk Maarleveld schrijver van uh, in gesprek met Mark Rutte... En Frits Hoefnagel, een van uh, zijn oude campagnejongens, een van zijn spinners. En in het land bent u, luisteraar, kiezer. Liefhebber, dan wel in mensen die een totaal ander oordeel hebben, een totaal ander gevoel bij uh, onze Mark Rutte. kunt kunt erover meepraten op 0800 1121. Tweeten op Lijn 1, hashtag Lijn 1, en mailen met uw genuanceerde opvattingen naar Lijn 1, apenstaatje, ntr.nl. Het was uh, Marilyn Monroe die John F. Kennedy toezong... na um, een stukje uh, uh, Scarlatti, gespeeld door Vladimir Horowitz. En dat is een van de favoriete pianisten, kunstenaars van de premier. Die, denk ik, toch niet be bezwaar zou hebben gemaakt... tegen Marilyn Monroe in zijn sponde Derk Malenveldt. Uh, nou, ik weet dat Kennedy. Uh, daar gaan de verhalen over. Maar die kan ik niet plaatsen bij Mark. <laughs> nee. Waarom niet? Uh, nou, ik denk dat in mijn boek ook beschreven is dat zijn privéleven uh, aan hem is. En. Uh, uh, daar is genoegzaam over gesproken in, in, de, in de pers inmiddels. Ja. Ik heb hem vorig jaar in september uh, gezien uh, in Utrecht zelf. Uh, omgeven door twee charmante uh, nou ik het niet hoofddames, gewoon medewerksters. Uh, zag er gezellig uit. Um, hij was daar bij de documentaire gesneuveld over de militairen die in uh, kisten of lijkzakken terugkomen uit Afghanistan. Uh, van tevoren heb ik hem even aangesproken. Dat ging daar gewoon in die hal bij de Schouwburg in Utrecht uh, over na afloop even konden praten en dat was goed en het was gewoon één op één afspreken met hem en hij was er dat is mijn ervaring ook ik, uh, ik heb in de tijd een uh... hij wil alleen op dat moment niet over de formatie praten nee dat niet <laughs> ik, ik heb in de tijd met hem een afspraak gemaakt om een boek te schrijven en toen, uh, toen werd hij ineens premier dat hadden we met z'n allen misschien niet helemaal zien aankomen maar hij heeft uh, hij heeft uh, heel loyaal medewerking verleend en, uh, ik heb het wel zelf geschreven. Hij heeft er weinig zelf aan kunnen doen, uiteraard. Maar het is er wel gekomen. En dat is mede door zijn uh, standvastigheid van afspraak is afspraak. Dus het is chapeau. Correcte vent. Hele nette uh, keurige jongen. En Ik had hem ook eerder iets uh, gezien in, bij de Amstel Gold Race, notabene. Ook met zijn voorlichten. En uh, ja, dat is, dat is ook een sportieve vent. Iemand die daar genoot van, die start daar in Maastricht. Iemand die daar echt in kan opgaan. Nou, een jongen die midden in het leven... Of een jongen, uh, mij hoor. Uh, een man die midden in het leven staat. Uh, ieder jaar gaat skiën. Uh, ieder jaar nu. New York bezoekt om, uh, om, om, om de accu op te laden. Dat is wel de man van het leven, ja. Frits Hoefnagel, uh, dat was niet zomaar een verspreking, maar dat was een, een typering. Het is nog enigszins een jongen, ja, Mark Rutte. Nou ja, hij, hij wordt nu 46, dus ik weet niet hoe lang je een jongen blijft. Maar hij heeft natuurlijk een hele erg jongensachtige uitstraling. Nou, ik ben 57 en nog steeds, hoor. Ja, nou, dus, je kan dus heel lang jongen blijven. Ja. En, uh, maar is het aan te raden voor een premier? Nou, een jeune premier, hè, zoals de Fransen dat dan uh, mooi uh, noemen. Het geeft wel een zekere elan, dat uh, merk je nu ook. Uh, over... En aantrekkelijk aantrekkelijkheid ook? Ja, en, en uh, we zien natuurlijk nu dat de volgende generatie echt wel een beetje aan de beurt is. We zien ook dat Hare Majesteit de Koningin aftreedt en daarbij als argument geeft... het is niet dat ik het niet meer aan kan, maar het is tijd voor de volgende generatie. En ik heb vroeger bij Veronica van jou geleerd dat ik me altijd goed moet voorbereiden. Dus over dat Zo oud ben ik al. Over dat romantische gesprek. Uh, Gesproken. Vandaag staat in de horoscoop van de Telegraaf... Uh, de voorspelling voor de mensen die jarig zijn. U zult geen gebrek hebben aan romantische avonturen. En zult genieten van elke ervaring. Dus iets zegt me dat dat dit jaar ook een, uh, een, een ontwikkeling gaat uh, brengen. Vandaar, wij gunnen Mark wel een M Marilyn Monroe. Z ze zijn er in Nederland. Uh, maar hoe spin je de man? Uh, jij hebt uh, Frits Hoefnagel inderdaad vroeger nog wel eens bij Veronica uh, Club Veronica rondgelopen. Ja, Club Veronica Jong en wild. En Veronica kwam naar je toe, zoals wij. En nu naar jullie zijn toegekomen ja, hier, bij het ja. Salmhuis Juist. in Rotterdam. Uh, daar leer je, bij de omroep leer je spinnen. Je leert hoe iemand te typeren. Mark Rutte, zeg ik, man met veel gezichten, speelt een rol. Onvermijdelijk. Ik denk dat uh, iedereen altijd in een leiderspositie wel iets van een rol uh, speelt. Of je nou wethouder bent, of paus, of uh, CEO van een groot bedrijf, of uh, premier. Uh, in 2006, toen ik zijn... Uh, uh, uh, ik hoor een mobiel afgaan. Ben ik, er? Ben ik er? Nee, ik ben het niet. Uh, uh, toen uh, ging het om de strijd om het leiderschap van de, van de VVD. Uh, daar, uh, uh, dat, de strijd ging toen tussen Rutte en Verdonk. Uh, Jelleke Veenendaal was ook nog kandidaat, maar die had een iets minder grote uh, rol. Uh, uh, Als je dacht... Rutte en Verdonk... Uh... Links-liberaal werd ze wel genoemd, en, uh, maar ook, ook heel erg rechts, Rita? Rita werd gezien als uh, heel stevig en rechts. En Rutte werd wat meer gezien als uh, een, een ware uh, liberaal. Zat ook al veel langer bij de VVD. had was voorzitter geweest van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, officieel. Uh, onafhankelijk, zoals dat hoort bij liberalen, maar toch wel heel duidelijk uh, gelieerd. Hij had ook al in het hoofdbestuur gezeten van de VVD... en was door Gerrit Salm de politiek ingehaald. Uh, Hij werkte namelijk bij Unilever mm -hmm. en werd toen uh, staatssecretaris. Um, we hebben toen Rutte ook heel duidelijk geprofileerd als een man van de partij... Um, uh, Contrasterend met Rita Verdonk. Ja, die er eigenlijk pas net was. Dus had, had jij Rita nodig om hem uh, een vriendelijker gezicht te geven? Nou, nee, want de, oorspronkelijk was helemaal niet zeker of er überhaupt dat tegen kandidaten zouden zijn. Ja. Uh, oorspronkelijk was Rutte namelijk de enige uh, kandidaat. En vlak voor het sluiten van de uh, termijn. Uh, terwijl Rutte in zijn eentje op het podium uh, stond, kwam daar opeens Rita zo ongeveer door het decor heen uh, met een enorme speech op de bouwraai. Misschien kan je dat nog uh, nee, uh, was hey, herinneren. Uh, en uh, nou ja, dat gaf in ieder geval uh, dat, dat was meteen duidelijk uh, dat uh, Rutte daar niet alleen op dat podium uh, zou staan. En toen uh, werd het dus ook echt een verkiezing en een, en een strijd. Waarom won hij het? Omdat hij veel meer een man van de partij uh, is. En had jij hem uh, dat ingefluisterd? Nou ja, die lijn hebben we wel heel duidelijk gekozen. Die heb ik niet zozeer ingefluisterd, maar die hebben we samen. We hadden een campagneteam dat bestond. Het was eigenlijk maar een heel klein campagneteam. Namelijk Mark Rutte zelf. Uh, Bas van het Woud, die toen nog zijn politiek uh, assistent was. Tegenwoordig Tweede Kamer uh, lid. Uh, uh, en ik zelf. En daaromheen zat natuurlijk nog wel een schil met allemaal andere mensen. Maar we hebben eigenlijk met z'n drieën hebben gezegd van nou ja... Wat, hoe, willen we, uh, hoe denken we dit, deze strijd te gaan uh, winnen? En dat was heel duidelijk. Je profileren als man van de partij... ja, inmiddels is hij natuurlijk uh, veel verder... is hij premier en is hij premier van iedereen. Dus ja, het is niet het, meer alleen een VVD-man. Het was niet alleen de partij, het was ook de charme... tegenover de hoorkerigheid... Nou, de, het was een, zeker de charme. Want Rita Rob... was natuurlijk niet de allersympathiekste vrouw van, van het Vaderland. Maar zij dus wilde juist heel erg graag te boek staan. Hè. Zij had weer Kai van der Linde, was haar mannetje uh, staan. Uh, ja. Als van uh, kijkers en uh, uh, niet links, niet uh, rechts, maar recht uh, door zee. En uh, uh, uh, die probeerde juist een heel ander profiel neer te zetten. Ja, en binnen de VVD. Want alleen de VVD'ers mochten stemmen. En binnen de VVD uh, ja, werd toch uh, uh, Mark uh, als sympathieker ervaren. En daar hebben mensen uiteindelijk ook in meerderheid op gestemd. Dirk Maleveld, hoe profileert hij zich? Is dat een, is een puur persoonlijke inhoud of juist dat contrast met de andere? Doen? Nou, <kijf> ik, ik denk dat Mark uh, zich profileert als een heel optimistisch mens... die graag vooruitgang wil en ontwikkeling wil zien. Hij komt uit het HR-vak, dus hij is heel erg verbonden met uh, de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Human resource, namelijk goed met mensen zijn. Ja, precies. Op de vloer. Ja, hij, hij, hij ging vroeger ook uh, de, bij Unilever uh, de fabriek in... om met, uh, met, met, met, met de mensen te praten van wat hun, uh, hun wensen waren... En dat, dat waardeer ik wel in hem. Dus hij, hij stelt zich heel erg open voor, voor, de, voor de, de ander, zeg maar. Is op de, dus de vraag of hij dat wel voldoende tegenwoordig doet, de fabriek ingaan. Uh, we gaan het zo over hebben. Meneer Van Binsberg aan de telefoon, die is niet zo blij met uh, Mark Rutte? Nee, goedemorgen allemaal. Zeker niet. Het eerste kabinet, zo, zo Rutte 1, wel. Maar sinds de affaire, noem ik het maar, de affaire Scherpenzeeuw... heeft hij zich ontpopt als een... Leider alleen voor de speknekkers en niet voor mij. Wat was dat ook weer met die scherpe zeel dan? Dat was gewoon de herinvoering, onder andere woorden, van het oude ziekenfondsstelsel en het particuliere verzekersysteem. En dat had Wouter Bos heel goed in de gaten dat dat weer nodig was. Want die mooie ziekenhuizen en die goede chirurgen, die moeten natuurlijk betaald worden... En dat kan alleen maar iemand doen wie geld heeft. Nou, de VVD'ers hebben dat zogenaamd allemaal, denk ik, geld, neem ik tenminste aan. Ja, maar Mark Rutte en moest die ook... Niet, en die wilde niet betalen. Die maar... wilden dat dan in armoedzaaien betalen. Ja, dat wist Wouter Bos ook wel. Dan wordt die rekening niet betaald. En die is nu nog steeds niet beantwoord. We zitten dus met een groot zorgtekort en we zitten nog met een staatsschuld. Waar nog helemaal niet meer over gesproken wordt. Dus we gaan, we gaan echt met z'n allen met de snor het asfalt in. Ja. En de... en zeer zeker Maar de premier alleen maar voor de spek Meneer Van Binsbergen, dit, dit, dit nemen we even mee. Het is niet zomaar een vrolijke verjaardag vandaag, uh, Frits Hoefnagel. Je zat een beetje ja te knikken. Nou ja, dat heeft uh, wat meneer Van Binsbergen zegt... Uh, dat hele verhaal over uh, het, uh, naar aanleiding van het regeerakkoord... en de plannen die er lagen over de zorgpremie. Ja, uh, dat, heeft natuurlijk, uh, dat heeft hem geen goed gedaan... Uh, sterker nog, daar heeft hij zijn excuses uh, voor aangeboden. Uh, dat heeft hem, denk ik, op zich wel weer goed gedaan. Want ik geloof niet dat het eerder is gebeurd dat een uh, premier zo ruimhartig heeft gezegd: van nou ja, ik heb dat verkeerd gezien. Ik had dat anders uh, moeten doen. Het past wel een beetje bij hem. Hij is natuurlijk, hij is waterman. Hè? En watermannen die staan bekend voor uh, hervormen en, en innoveren. Um, trouwens, ook wel uh, over het uh, vrienden sluiten. Dat hoort ook wel echt bij uh, watermannen. Dus wat dat betreft klopt. Uh, kloppen die beelden van zijn sterrenbeeld uh, wel. En ja, meneer Van Binsbergen, die is er nog uh, boos over. Ja, ik denk dat het tijd wordt dat we toch weer gewoon weer vooruit gaan... en dat we hem de ruimte geven om dat te doen wat nodig is in het land. Jan Bakker schrijft dat een man die binnen drie jaar tijd... met evenveel gemak van, met extreem rechts als met sociaal-democraten sociaal kan regeren... in beide gevallen zijn lot in handen geeft van orthodox gereformeerden... en in de tussentijd ook nog eens ongestraft zijn eigen achterban in de gordijnen jaagt. In de normale maatschappij gezien zou zo'n man gezien worden... als een man met persoonlijkheidsstoornis. Is, maar hoe anders is dat in de politiek, daar schijnt het een onmisbare gave te zijn. Dit is behalve van Jan Bakker een, een opmerking, uh, niet alleen een opmerking over Mark Rutte, maar ook over de politiek, zou ik zeggen. Nou ja, pragmatisme is in de politiek wel, uh, wel iets wat, wat iedere dag uh, op geld doet. Uh, je moet wel willen en kunnen meebewegen. Maar ik denk dat het wel zaak is dat je je koers goed vasthoudt. En is dat niet toch toch het meesterschap van Mark Rutte? De, de, de, dat slalommen, dat pirouetten? Uh, en heeft hij dat de komende tijd ook gelet op de opmerking? Want het gaat niet alleen over de zorg, het gaat ook over de afgrond, over de kloof, over straks het onderwijs, niet heel erg nodig. Ja, hij moet wisselende meerderheden bij elkaar fietsen, om het zo te zeggen. En uh, hij, heeft niet, uh, hij heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Dus hij zal, dat is gisteren dus ook weer gebeurd, uh, in, het, in het, het dossier rondom het wonen... Uh, hij zal met wisselende meerderheden moeten, meerderheden moeten werken. En uh, eigenlijk is dit misschien wel heel charmant in de politiek ook. Frits van Agel. Nou Ja, Wat meneer Bakker kenschetst, dat is natuurlijk wel wat we de afgelopen jaren hebben gezien. In eerste instantie was die premier van een kabinet VVD-CDA gedoogd door uh, de PVV. Toen kregen we het Kunduz-akkoord. Uh, Toen zaten we eens de ChristenUnie en GroenLinks en D66 bij hem aan tafel. Gisteren had hij, terwijl hij in een kabinet zit... met de P van de A, D66, de ChristenUnie neer de SGP nodig. Ja, dan moet je wel heel breed georiënteerd zijn. Nou ja. Maar het verwijt, het verwijt wat meneer Bakker maakt van... ja, hij is een beetje schizofreen... Dat, dat, verwijt, dat kunnen we natuurlijk ook tegen onszelf zeggen. Wij als kiezers zijn ook schizofreen. Want wij zorgen ervoor dat hij elke keer met andere mensen aan tafel. De lappendeken die onze samenleving is. En je schetst er ook zo in je betoog... het hele stelsel van afhankelijkheden waar Mark Rutte in is langzamerhand... Die ja, maar, verstrikt raakt. Ja, maar in Nederland zullen we altijd coalitie, uh, coalities nodig hebben. Want geen één partij haalt 76 zetels. En als je een coalitie hebt, ja, dan moet je compromissen sluiten. En aan het eind van de dag is dan iedereen ontevreden... als je alleen maar kijkt naar wat je niet hebt binnengehaald. Is... Ralf, aan de, Ralf aan de telefoon, uh, teleurgesteld als VVD-kiezer? Ja... De, dik teleurgesteld. Ik denk ook dat het de laatste keer is geweest voorlopig. Dat ik, dat ik, op diepe, ik stem het al 50 jaar, maar dit is, ik, ik behoor niet alleen hoor. Ik ken er nog veel meer van mijn uh, leeftijdsgroep die dit uh, als een soort sluitpost gaat zien. Dit, dit kabinet, uh, ook als je stem op de VVD gaat uitbrengen. Ik ben overigens wil ik wel bestrijden dat het een rijke luispartij is. Dat ben ik absoluut niet. Ik heb een heel normaal inkomen gehad, altijd. In, in, in, namelijk, uh, en een redelijk pensioentje, maar dat wil niet zeggen dat je dan een rijkaart bent. Dus dat is een misverstand wat er, wat er ook maar niet uit de ramen valt in de samenleving. Maar des, desondanks probeerde ik wel mijn hersens bij elkaar te houden. En Ik vond die meneer, meneer Bakker, dat vond ik op zich wel leuk, maar het deugt ook niet. Het is wij zijn het zelf. Maar wat is de teleurstelling, Ralf? Nou, ik, ik vind dat, je, dat ze dit kabinet, dat ze daar nooit in zee hadden mee moeten gaan. Dan moet je de consequentie nemen en, en dan aan de zijlijn blijven staan. Ja, dat moet je in dit geval. En dan wordt het weer puinruimen, wat al vaker gebeurd is. Dus, heeft, de... heeft Mark Rutte zijn rug dus niet onvoldoende recht gehouden? Ja, dat vind ik zeker, ja. Ik vind, hij kan soepel Maar daar is, ook een, daar is een grens aan. En ik vind in dit geval, je had er niet in moeten stappen. Je, je merkt ook dat die anders optreedt dan in het vorige kabinet. Je merkt het haast niet meer. Het lijkt wel of de, of de Partij van de Arbeid de regie aan het voeren is. En dat is natuurlijk in de praktijk is dat ook zo. Ik ben gewoon bang dat dit... Dit, dit doet dus de partij heel veel schade en om me heen hoor ik dat ook en dat kunnen ze wel ontkennen, maar in de praktijk dat zal het ook wel bij de als er verkiezingen komen, zullen ze dat ook duidelijk merken. Had u dan met de CDA moeten reageren moeten ja. reageren waar hij in zijn jeugd al bij de JOVD op afgaf? Uh, ja, ik vind toch, ik vind de CDA een betere partij, dat heb ik altijd gevonden. Dan, dan, dan, dan de Partij van de Arbeid. Ik begrijp wel, hoef ik hoe nou gezegd dat juist? Wij zijn het zelf die hier de schuld aan zijn. Dit is een, een lappendeken van politieke partijtjes. En dat, dat zal vreselijk zo blijven. En daar kan je natuurlijk geen slagvaardig beleid mee voeren. Maar wat er nu aan de gang is met, met, met, met de woningbeleid... Met, de, met straks weer de infrastructuur waarin de wegen het weer moeten ontgelden... terwijl je juist moet bouwen, je moet die infrastructuur nu juist op poten zetten... met die hele woningbouw, dat, dat moet je hervormen in tijden van economische voorspoed... maar dat moet je nou net in een crisis niet gaan doen. Dat schept alleen maar... Onrust bij de mensen. Die onrust is er. Dat, dat, dat, is, dat... dat heb ik uh, genomen, Ralf. Ik moet, uh, sorry dat ik je afkwam. We moeten even weer naar de gast in de bus en nog naar meer uh, bellers. Maar uh, de, de teneur is heel duidelijk. Groeiende teleurstelling over dit beleid. Um, ik kom weer naar de biograaf of Dirk Maanenveld. Um, wat, wat waar het op lijkt is toch... Ondanks de human resource, hè, dat voelen met de vloer, naar de fabrieken gaan... is een gebrek aan voeling juist op dit moment. Nou, dat zie je wel meer bij politici. Dat, uh, dat, dat als ze eenmaal aan de macht zijn, dat, dat, uh, dat het zicht op de werkelijkheid minder wordt. Omdat je natuurlijk heel erg ingesloten wordt... Um, uh, je kan die vergelijking maken met Obama die in, in, na zijn, in zijn eerste termijn uh, binnen twee jaar uh, eigenlijk de voeling met het volk verloren waren. Ik zeg niet dat dat nu met Mark aan de gang is. Uh, maar Obama had niet in de gaten in de tijd dat, uh, dat de economie het allerbelangrijkste was in communicatie. Hij had wel goede programma's gemaakt, maar zijn aandacht was helemaal op healthcare. En, en communiceerde niet genoeg naar het volk over het issue, namelijk de economie. Obama werd te, te professoraal beoordeeld en te weinig... Uh... Van de vloer. Maar nogmaals, is dat met Rutte ook op dit moment niet aan de hand? Nou, nee, ik, ik, ik denk dat, dat, dat de Nederlandse politiek nog allemaal wel wat, wat, wat kleiner en dichter bij, bij, bij de vloer is. Um... Uh, ook het getuigend feit dat hij, dat hij natuurlijk heel veel uh, zijn uh, gezicht in het land laat zien. En, en hij is juist de meester om met, met, met, met zijn achterban te praten... te praten, te praten, totdat die oplossing Ja, de achterban. Gevonden. Maar Frits, hoeveel nagel zitten en nee te schudden? Nou ja, het zijn vooral... Wat, wat vervelend achterban, is, en waar eigen natuurlijk teleurstelling in zit... is dat het zijn allemaal moeilijke beslissingen. Maar ik geloof niet... We dat zitten je... nu ook nog in een triple dip. Maar, maar ik geloof niet dat je kan zeggen dat Rutte ja. geen gevoel meer heeft. Neem vandaag, het is donderdagochtend. Op donderdagochtend geeft hij altijd les op de middelbare school in ja. uh, Den Haag. Dat is ook zijn manier om uh, niet een keer uh, met wat jongeren contact te hebben, maar om dat standaard te doen. En hij is daar heel erg consequent in. Uh, op donderdagochtend, dan is hij op die school, en het moet wel heel erg raar zijn, uh, wil hij daar uh, niet zijn. Dus ik denk dat die, die, die, die capaciteiten van hem juist om contact te leggen, ik denk dat hij die ook nog heel hard nodig gaat hebben in deze periode. Nou ja, juist uh, omdat uh, die beslissingen uh, zo wat, moeilijk zijn. Wat, wat geeft de jeugd dan? Wat, wat brengt hij aan voor de jeugd? Dat heeft hij te opperen? Te nou, het, het, wat, het, de les die hij geeft is maatschappijleer. Ja. Dus dat is er vooral bijbrengen, natuurlijk, van hoe zit de samenleving in elkaar ja. en wie hebben daar allemaal invloed op. Maar het is ook een manier om uh, gevoed te worden. Maar die, die, die jongeren die geven hem natuurlijk ook wel weer hun mening. En het gaat natuurlijk ook vaak genoeg over de actualiteit. Wat hij leest in de krant. En niet, en niet louter optimisme, neem ik nee, aan. Nee, Dirk Maanveld. En als, als je beseft dat hij in Den Haag regelmatig in restaurants en in kroegen is. waar hij gewoon aangesproken kan worden. zit hij op zijn gympies met een spijkerbroek aan. En, en, en het publiek kan gewoon op hem afstappen en dan, en dan maakt hij een praatje mee. Dus hij staat wel degelijk staat hij open voor invloeden van buiten. In mijn, mijn beeldvorming. Ik krijg je hier de vraag of het gekakel over sterrenbeelden moet worden opgevat als een serieus programma onderdeel. Wordt het koffiedik en pis kijken een serieus onderdeel van politieke commentaar? Wo dan, bewarmen? zegt Adrie Scholten. We zijn inmiddels wel een stukje verder in de uitzending. We zijn zeggen. iets verder in de uitzending, maar je bent niet verplicht om uh, te blijven luisteren. En straks om half één begint BNR. Dus nee, ik, wij zijn ik, op lijn... Ik waarschuw je maar van. Ja zeg, wij zijn hier met op één, met lijn één over Mark Rutte en het gevoel voor het volk. Wat wij op lijn één, met de bus of waar we ook zitten in het land, toch in toenemende mate uh, merken... is die groeiende onvrede, die groeiende woede. Uh, de bruggen die beloofd zijn, die staan nog niet eens in de stijgers. Mark Rutte, met zijn helm op, uh, komt niet over als iemand die, die onvrede kan wegnemen? Nou, dan gaan we denk ik over communicatie praten. Ik denk in zijn algemeenheid... Nee, ik... ook over intenties, over bedoelingen, over ja? beleid, over leiderschap. Nou, als, als, als ik zie hoe, hoe er, hoe er uh, naar, uh, over de crisis wordt ge gecommuniceerd, dan is het uh, hel en verdoemenis. En als we nou nagaan dat je 2-3% uh, van je inkomen zou moeten inleveren... en je relativeert dat en we brengen het wat positiever. En dit, ik denk dat het, dat het de kracht is van Mark dat hij heel positief kan overbrengen. En misschien moet hij dat nog wel meer doen dan dat hij dat op dit moment doet. Positief overbrengen, ja. maar ook weglachen is vaak uh, ja, de constatering. Dat is weer de mindere kant dat lijkt Dat is me. te veel spinnen, dat is te, ja. veel, dat is, uh, te veel voor de bühne. ja uh, positief zijn en, en naar de kansen kijken, dat is zijn stijl. Daar ben ik heel erg mee eens. Maar je moet niet de indruk wekken dat je weglacht. Ik zeg niet dat hij dat doet, dat, dat, dat zijn uw woorden. Uh, maar dat, dat is in ieder geval, uh, wordt dat niet heel erg uh, geapprecieerd om het zo uit te drukken. Frits Hoefnagel? Nou, het was natuurlijk vooral... Uh, dat lachen is leuk voor de foto's, vooral, voor de camera's, voor het beeld. Nou, het werd hem vooral verweten in het vorige kabinet ook. Hè. De laatste tijd hoor ik dat verwijten eigenlijk nauwelijks. Nou is het steeds minder om te lachen met alle maatregelen... die natuurlijk het huidige kabinet Het vorige kabinet waar hij door een tweet wordt werd, werd uh, verbonden uh, aan een NSB-achtige partij. Heeft u die schade, schade inmiddels uh, weggewerkt? Nou ja, dat was schade met name bij Links-Nederland. En Links-Nederland was er natuurlijk tegen... dat hij überhaupt met de PVV uh, in zee ging. Ja, inmiddels uh, zit hij uh, met de PvdA in een kabinet... en krijgt hij allemaal verwijten uh, van, van, van PVV'ers. Dus ja, dat blijf je altijd houden als je de leiding neemt. Maar opnieuw, niet meer lachen... Duidelijk de zorg aan. De nou, zorgen. Niet om, de zorg, maar de zorgen van maar op, de mensen aan. Om eerlijk te zijn, Jeroen. Ik, hoop, ik denk dat hij zich heel erg betrokken weet bij de zorgen die mensen hebben. Ik denk dat hij zich heel erg betrokken voelt bij het land. Dat hij daarom ook de, de maatregelen die dit kabinet uh, neemt, uh, wil nemen. om dit land echt uit de crisis te krijgen en er bovenop te krijgen, beter te krijgen. Maar laten we hopen dat hij wel ook blijft lachen. Want ik zie zoveel liever een optimistisch. Uh, optimistisch, positief mens... dan dat we nou weer een, een of andere chagrijn krijgen. Toch is er wel reden om aan te nemen... dat uh, er toch iets van waarheid zit... in de kop van de Volkskrant-voorpagina van vandaag. De burger is blij, maar Rutte slaapt slecht. Die burger is namelijk blij... na de jongste uh, conclusies over het woonakkoord. Ja. Maar Rutte weet, en dat schrijven de analisten... met het perspectief... Uh, op de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, hoger onderwijs... dat die voortdurend met wisselende combinaties zal moeten schaken. Ja, dat is een feit van het leven. Hij, hij zal daarmee moeten, mee, mee moeten werken. En dat kan overigens zoals een charmes hebben. Want het betekent dat je dat je hele originele uh, oplossing kan bedenken. Ik denk wel dat het zaak is dat je van tevoren heel goed uh, je doel zet... van met wie wil ik op dit dossier samenwerken. En het niet laat gebeuren uh, dat ineens een ander uh, uit de kast gehaald moet worden. Ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is. Koers houden. Een van de analyses van de afgelopen weken luidde ook... dat hij het al te gemakkelijk met de Partij van de Arbeid heeft menen af te kunnen uh, handelen. Ja, nou ja, goed. Kijk dat alleen Dat de al... toegestoken hand nog niet ferm genoeg was. Ja, de, de, de, de meerderheid in de, in de Eerste Kamer is er niet en daar heb je het CDA voor nodig. Uh, dus het zou ook een overweging hebben kunnen zijn om met CDA en D66 erbij te, te regeren. En dan had je heel veel van dit soort ellende misschien uh, bezworen. Ja. Aan de andere kant, uh, met z'n twee regeren is makkelijker dan met vier. Ja. Toch? Frits Hoefnagel. Nou ja, dat, moet dat... hij daar meer in investeren? Nou, ik denk niet dat hij er nog meer in moet investeren. Ik denk dat hij er blijvend in zal blijven investeren. Dat geldt ja. natuurlijk niet alleen voor Rutte, maar dat geldt voor het hele kabinet. Want elke minister zal erachter komen dat ze in de Eerste Kamer... niet automatisch een meerderheid hebben. Ja. En haalt hij de 50? Natuurlijk als Hand materiel, Rutte de maar, ja, als, maar als premier... Uh, nou, laten we in ieder geval hopen, ja, dat hoop ik wel. Maar ik hoop vooral ook dat dit kabinet nou eens een tijdje blijft zitten. Want volgens mij zijn we daar als land wel aan toe. En dat ze toch ook meer luisteren naar de mensen, zou ik zeggen. Nou ja, luisteren mag uh, altijd, maar laten ze het ook vooral uitleggen. Voortdurend het land in, ferme handen schudden, door met die brug. Ik zou Red. zeggen, hou, hou, hou het positief. Kijk naar kansen in plaats van bedreigingen. Ja, maar niet alleen lachen, maar heel goed naar de zorgen van Precies. de mensen luisteren, zou ik Ho. zeggen. Dit was Lijn 1, ter gelegenheid van de verjaardag van minister-president Mark Rutte. Hartelijk gefeliciteerd nogmaals namens de hele Lijn 1-crew. Tot morgen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Kom Mark de hond.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 Bel autotelox 0800 0828. Dit is Radio 1.